8 uur. Dit is Heewoud de Jong met het NOS-journaal. Het aantal asielzoekers dat zich in Nederland meldt blijft hoog. Volgens staatssecretaris Dijkhoff kwamen de afgelopen week 2500 vluchtelingen het land binnen, tegen 3000 de week ervoor. Dijkhoff zegt dat het hard werken blijft. Zo zijn er meer noodopvanglocaties nodig om te voorkomen dat vluchtelingen op straat moeten overnachten. Daarnaast zitten de asielzoekerscentra vol en gaat de doorstroom naar reguliere huisvesting te langzaam. De regeringspartij PVDA houdt vol dat de Oranjes belasting moeten gaan betalen over hun inkomen en vermogen. Haagse bronnen bevestigen dat de PVDA woensdag een motie indient... waarin premier Rutte gevraagd wordt een eind te maken aan de fiscale vrijstellingen van het Koninklijk Huis. Het kabinet wil niet dat het koningspaar wordt aangeslagen. Volgens de premier bekleedt koning Willem-Alexander een bijzondere rol in Nederland... en leidt het tot een ontzettend hoop administratief gedoe om de wet aan te passen. PvdA vindt dat er geen uitzonderingen mogen worden gemaakt. Bij een steekpartij in Oost-Jeruzalem zijn twee Israëliërs ernstig gewond geraakt. Ze werden aangevallen door twee Palestijnen van 13 en 17 met messen. De politie heeft ze doodgeschoten. Het geweld tussen Israëliërs en Palestijnen neemt de laatste tijd steeds meer toe. Premier Netanyahu zegt dat de Palestijnen worden opgehitst door bewegingen als Islamitische Staat openbaar vervoer in Amsterdam en Utrecht gaat over een paar dagen plat. Donderdag rijden er s ochtends tot half negen geen bussen, trams en metro's. Het is een protest van de FNV tegen de gevolgen van het loonakkoord voor het pensioen. De FNV ondertekende het akkoord niet, omdat volgens de vakcentrale de pensioenen erdoor omlaag gaan. Donderdag dient er ook een rechtszaak om het loonakkoord tegen te houden. Het weer, bewolking, maar ook heldere perioden. In het oosten en noorden kans op nachtvorst. Minima elders tussen 1 en 4 graden, met wel kans op vorst aan de grond. Morgen overdag droog met vanuit het noorden bewolking. Het wordt een graad of 10 en vanaf woensdag kans op neerslag. Dit was het NOS-journaal. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Johnson Hokka van de ANWB. Er staat momenteel geen.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 Punt 9. Zie much fun. Radio. Radio. naar Frans en zet hem op 106.9. 106.9. Yeah. Zfm. Zfm. ZFM, 24 uur per dag, hete zomer. Alone in the dark, www.zfmzandvoort.nl ZFM Jameson ooh, ooh, ooh, ooh. Expensive promises I made All the chances that I take. But